werd 3-1. Bayer Leverkusen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Het weer nog vannacht droog. Met temperaturen rond het vriespunt kan het lokaal wel glad worden. Komende ochtend volgen vanuit het westen weer buien. en Het wordt overdag een graad of 8. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. Al 25 jaar. En jij en beleeft, het. beleeft het. ZFM. In 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met, met nu de nacht. ja. I yeah, but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 Breakdown.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 To the song The sound of the wind is whispering. No. We'll be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 De Amsterdamse burgemeester van der Laan heeft aan het begin van de nacht het Maagdenhuis bezocht... en anderhalf uur gesproken met de studenten van de UvA die het gebouw bezet houden. Ze betogen al bijna twee weken voor meer democratie binnen de universiteit. Gisteravond, na een protestmars, bezetten ze het Maagdenhuis. Nadat een gesprek met de leiding van de universiteit op niets was uitgelopen, kwam de burgemeester samen met politiechef Albersberg om met de studenten te spreken. Van der Laan zei hun problemen te begrijpen, maar dat dit niet betekent dat hij de actie steunt. De burgemeester zei voor zijn vertrek dat er in het Maagdenhuis een vreedzame uitzetting komt, vergelijkbaar met die van het Bungehuis eerder deze week. Wanneer dat gaat gebeuren is niet duidelijk. De Centrale Bank van Oekraïne heeft het besluit teruggedraaid om de handel in buitenlandse valuta grotendeels stil te leggen. Terugdraaien volgt op forse kritiek van premier Yatsenyuk. De Centrale Bank verbood gisterochtend de buitenlandse valutahandel voor een week. Het was de bedoeling om zo de Oekraïnse munt te stabiliseren. Sinds het begin van de onrust in het land is de munt enorm gedevalueerd. Yatsenyuk was niet gediend van die maatregel. Hij waarschuwde voor schade aan de toch al zeer zwakke Oekraïnse economie. En ook klaagde hij dat de centrale bank niet met hem had overlegd over het verbod. Een Noord-Koreaanse rederij die sinds vorig jaar op een zwarte lijst staat van de Verenigde Naties... heeft vrijwel alle schepen een nieuwe naam gegeven. Het bedrijf hoopt zo de herkomst van de schepen te kunnen verbergen. Dat staat in een rapport van de VN-commissie die de sancties tegen Noord-Korea controleert. De reder kwam vorig jaar op de lijst nadat een van zijn schepen wapens aan boord bleek te hebben. Het schip werd in 2013 aan de ketting gelegd omdat het niet alleen suiker vervoerde, maar ook migstraaljagers en raketten. De VN-commissie zegt dat...